...de bewijsmiddelen bekomen dat u het aan lastige hebt gepleegd... ...en spreekt u daarvan vrij. Vanaf dit moment kunt u gaan en staan waar u dat wenst. De zitting is gesloten. Vergeef ze moeite. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Hans Neber... ...en bewerkt door Dick van Putten. Regie, Hero Muller. Vandaag het vijfde, tevens laatste deel. Fijn met de Tevreden? Ach, moet nee. Ja, natuurlijk wel, maar... ...ik ondergaan toch als een soort anticlimax. Ik ben in ieder geval blij dat je in de zaal zat. Nou, wellicht, ik ben er ook bij betrokken. Liet het gelukkige paar in je zomer gaan? Ja, nou, dat kostte me wel moeite. Maar ze moeten het nu zonder zo mij uitzoeken. Bravo. En bovendien had ik het idee dat jij op mij zat te wachten. Nou, ik was bereid geweest om je bij hen vandaan te sleuren... Ze heeft geen recht meer op je. Voor Dirk is het natuurlijk fantastisch. Hoewel hij zich wel problemen maakt over de toekomst. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar eh, ik heb er een nare smaak van overgehouden. We zijn geen stap verder. Kijk, dat Dirk het niet gedaan had, is vanaf het begin duidelijk voor me geweest. Maar ja, wie dan wel? Toch die diplomaat, die de witrevers? Die schijnt iedereen vergeten te zijn. Nou, je zal dichter bij huis kunnen blijven. Bij mij, bijvoorbeeld. Lieve Monique, ik probeer niet overal de draad met de steek, alsjeblieft. <laughs> het lijkt mij een gezond en zinnig tegenwicht... tegen jouw serieuze benadering. Lieve Tom, je moet geen problemen maken. Maar het probleem ligt er. Pauls moordenaar loopt op vrije voeten rond. Oh, Doe er niet zo dramatisch, zeg. Ik weet geen bliksem van politie en justitie af... maar ik geef je ook een briefje... dat nooit aan het licht zal komen wie het gedaan heeft... En als het wel gebeurt, zal niemand het kunnen bewijzen. Nee, ik voel me bij de zaak betrokken. Paul was een van mijn beste vrienden. Nou, dan ben ik er nog meer bij betrokken. Ik hield van hem. Daarom juist. Wil jij dan niet dat hij... Nee, daar... nee, idioot. Omdat het allemaal niet zou helpen. Jij en ik kunnen hem niet terugkrijgen. Daar ben ik kapot van geweest, die eerste week. Nou, gelukkig draaiden de repetities voor het nieuwe stuk door en moest ik wel. En... Toen ik na drie weken ergens mijn directeur in mijn bed vond... toen wist ik dat ik eroverheen was. Dan hoef je niet meer te koop te lopen. Doe ik ook niet. Niemand weet het. Behalve hij zelf natuurlijk. Ja, en jou vertel ik het alleen maar omdat... Ach, omdat ik Paul ook al mijn slippertjes vertelde. Zoals ik die van hem kende. Openhartigheid en genegenheid... liggen in elkaars verlengde. Ik geloof... Dat ik allemachtig veel om je geef. En dat ik moet oppassen dat ik niet van je verhaal. Wat ga je nou doen? Kwaad weglopen? Waarom niet? Jij kunt best voor jezelf zorgen. Zij hebben, jij probeert om een beetje volwassen te reageren. Is geen enkele reden om jaloers te zijn. O, oh nee? <lacht> ik ben een staartje naar een juwelier te sleuren. Niet doen. Nog niet, tenminste. Ja. Oh, Tom. Je bent veel te serieus, lieverd. Ik hoop... ...dat je mijn waarschuwing begrepen hebt. Die bekentenis over mijn directeur... ...die was bedoeld als shocktherapie. Je moet het verleden laten rusten. Ik wil niet dat jij je verstrikt in een hoop problemen... ...die je toch niet aankunt. toen schenk iets lekkers in, wil je? Weet jij eigenlijk waar Paul met vakantie is geweest is? Huh? Oh, ehm, um, Engeland. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, dan... Ja, maar waar? Londen, Edinburgh. Ah, dankjewel. Verliezen. Hij komt een beetje bij mij zitten. Cheers. Cheers. Dat was voor zaken, heb ik begrepen, maar daartussenin, hij was ergens ondergedoken. Ah. Uit uh, het leekdistrict, mm -hmm. ergens in het Noorden, Zeg je met een vasthoudende stommeling. Heeft hij er die avond nog over verteld? Dat het mooi was en dat hij er veel gewandeld had, weet je nog meer? Ik verzin wel wat. Alleen wat hij zelf heeft gezegd, graag. En niks bijzonders, net wat ik zei. Maar waarom? Nou, ik vraag me af of de sleutel voor zijn dood ergens in Engeland ligt. moet Weet je, jij bent een fantast. Waarom, waarom moet je toch zo ver zoeken? Als jij met alle geweld voor Sherlock Holmes zult spelen... dan zou ik maar een beetje dichter bij huis blijven, heb ik je al eerder gezegd. Die, die dingen die de wit, uh, weet je ook alweer, die diplomaat? Of ik zelf? Ah? Huh? Wie zou er die avond tussen mijn vertrek en Dirks aankomst nog meer geweest kunnen zijn? Laten we eens goed nadenken. Je moet me niet belachelijk maken. Dat doe je zelf, Engel. Door een speld in een hooiberg te willen zoeken. Heeft hij geen plaatsnaam genoemd? Nee. Ja, misschien ook wel. Ik uh, kan me in ieder geval niet meer herinneren. Maar ga door. Ik kan je toch niet laten inzien hoe onzinnig dit allemaal is. Een hotel dan? Nee, hij heeft geen naam laten vallen, weet ik zeker. Oh, ja, nee... Alleen dat er een zwembad was, waar ook? Uh, heeft hij geen foto's laten zien? Nee, tuurlijk niet. Paul wacht alleen in dia's. Nou dan. Ja, die waren natuurlijk nog niet klaar. Toen we uit Scheveningen kwamen, toen hebben we die film ergens op de laan van Meerdervoort bij een fotozaak in de bus gestopt. Hm. In de buurt van de Torbekkenlaan. Oma, hou nou toch alsjeblieft op met het gezeur, lieverd. Echt, je moet het uit je hoofd zetten. Kan jij nou helemaal niet inzien. Dat we er verstandig aan doen om onze gave herinneringen aan Paul te bewaren. En de deksel op de beerput te laten. Beerput? Het zou mij niet verbazen als je op je speurtocht een massa onfrisse dingen zou ontdekken. Onfrisse dingen, je Het bent gek. gek. Oh mijn hemel, wat heb ik nou weer gezegd? Weet je, Monique. Een paar dagen voor hij wegging, kreeg ik een kort briefje van hem. waarin hij een afspraak afzette. Hij wilde me niet spreken. Je zou mij misschien een schoft noemen, schreef hij. Hm? Ik heb dat nooit begrepen. Een schoft? Hm. Oh ja, schreef hij dat? Ja. En dat hij me dan geen ongelijk zou kunnen geven. Ach, goede pauw. Hij was lief, Tom. Ook al was hij dan misschien een schoft. Ja. Kom een beetje dichter bij hem zitten. Ja. Ah. Weet je, als je gelegenheid hebt, kom dan zaterdag naar Amsterdam, hè. Ga maar ergens iets eten voor ik naar de schouwbrug moet. Hmm. Het weekend kan ik verder helaas geen tijd voor je vrijmaken. Goed, hè. Dag Tom, met Dirk. Ik wilde je even laten weten dat de vakantie geregeld is. Het is Madeira geworden. En we blijven drie weken weg. Heb je gelegenheid om morgenavond nog even langs te komen om afscheid te nemen? Morgenavond? Uh, nee, nee, Dirk, dat spijt me. Dan heb ik een bindende afspraak. Jammer. Ik heb het gevoel dat ik weer mens begin te worden. Het organiseren van de reis heeft me goed gedaan. Ik hoop dat jullie een prettige tijd hebben. Met veel rust en mooi weer. Ja, sorry dat ik op deze manier dan afscheid van je moet nemen. Heb je druk? Nogal. De dood van Paul zit me nog steeds hoog. Lieve hemel, jij bent een doorzetter, zeg. Voel me er nou eenmaal bij betrokken. Dat ben ik nog meer geweest dan jij, beste kerel. Maar daarom heb ik het misschien ook makkelijker achter me kunnen laten. Het is een antieke geschiedenis voor me geworden op het moment dat ik vrijgesproken werd. Misschien zal het wel eerlijk. Al besef ik dat het hard en rot klinkt. Niemand zei dat verwijten, Erik. Maar ik wil weten wie hem vermoord heeft. En ik denk dat ik een opening heb. Daar wil ik achteraan gaan. Een opening? Hm? In Engeland. Dat is een terrein dat de politie heeft overgeslagen. Het is heel goed mogelijk dat daar aanknopingspunten te vinden zijn. Een mysterieuze relatie die hem is nagereisd om hem in zijn eigen flat koud te maken? Beste Tom, je moet me niet kwalijk nemen, maar ga je niet wat te ver in je ijver? Ik heb je gekend als een bloedserieuze kerel, maar je moet niet tegen windpolens vechten. Je bent toch zeker niet van plan dit met de inspecteur van de water te gaan bespreken? Nee. Nee, die zou toch niet naar me luisteren. Niemand wil naar mij luisteren. Omdat de wereld al eenmaal stampvol zit met verstandige mensen die weten wanneer ze moeten stoppen en die zich niet door sentimenten laten leiden. avond niet kan komen. Het allerbeste. Veel plezier, Dirk. En doe me goed aan, Laura. Zal ik zeker doen. Tot ziens. Tot ziens. Prettige vakantie. Ik ik eens naar de ze en hem gelukkig weer hebben. Ik zou het vervelend gevonden hebben weg te gaan zonder je gedacht te hebben gezegd. We hebben het laatste half jaar zoveel meegemaakt. Ja, als je erop terugkijkt, een gekke tijd. Een mooie tijd ook, ondanks alles. Nou, zo voel jij het dus ook. Want daarom ben ik hier. Ja, Tot maar door. Heb je de laatste tijd gemist, Tom? Lieve schat, het is dan wederkerig. Het is niet altijd makkelijk weer de juiste plaats terug te vinden. Oh, je hebt het overigens goed geprobeerd. Met succes. Dat is lief van je. Dat wil ik graag gezegd hebben. En dan zeker nu we elkaar drie weken lang niet zullen zien. Wij hadden het nooit zo ver moeten laten komen. Waarschijnlijk niet. Maar we konden er geen van beiden iets aan doen. We hadden één gemeenschappelijk doel. Dirk. Hm? Ja. Zo is het begonnen. Maar er is wel iets bijgekomen... Wanneer wist je dat je van me ging houden? Laura, alsjeblieft. Ach, we kunnen er toch best over praten, waarom jij niet? hebt Dirk. Ja. En jij bent bang om met jezelf geconfronteerd te worden. Lieveling, je bent zo serieus. En zo loyaal. Jij ook. Gelukkig dat je dat zegt, want dat is waar. Misschien hebben we ons daarom tot elkaar aangetrokken gevoeld. Ik ben inderdaad loyaal. Ik ben van Dirk en ik leef voor hem. Hoeveel ik ook van jou hou. Laura, dat kun je niet menen. Je moet dat in elk geval niet zeggen. Dan waarom niet? Dat zijn dingen waarvoor je moet durven uitkomen. Zeker tegenover elkaar. Geef me een kus, Tom. Ja, maar... Je hoeft niet bang te zijn dat je tussen Dirk en mij komt. Liefde is zoiets geks, vind je niet? Maar nu weten we tenminste van elkaar. Nou, hij... Ja, en dan wil ik je nog iets zeggen. Ja. Ik heb spijt van mijn rottige uitlatingen over... Hoe heet ze ook alweer? Monique... Hoe kom je daarbij? Ja, uiteindelijk hebben Dirk en ik veel anderen te danken. Maar moet me niet kwalijk nemen dat ik in de tijd gedacht heb dat zij het had gedaan. Dirk vertelde mij overigens dat je dat niet bij wilde laten zitten, hè? Dat je wil doorgaan. Ja. Ik ben blij dat ik gekomen ben, Tom. Maar je bent een wonderbaarlijke man. Het gaat een enorme rust van je uit. Meer dan van enige man die ik ooit gekend heb... Het is niet zo'n prettige gedachte dat die rust niet meer voor mij is weggelegd. Oh, nog één kus, lieve Tom. Na het bezoek van Laura zat ik behoorlijk met mezelf in de knoop. Dat weekend ging ik niet naar Monique. Ik belde ook niet op. De zaak Linkens liet me niet los. En ik verdiepte me weer in het dossier, zonder iets nieuws te vinden. 'Smaandags bracht ik een bezoek aan de fotozaak aan de laan van Meeren voort, waarover Monique had gesproken. Zonder enig probleem overhandigde de bediende mij twee mapjes. Ik raamde de dia's in en haalde mijn projector tevoorschijn. Paul was een voortreffelijk fotograaf geweest. Opname van een heuvelachtig landschap met bergmeertjes. waarschijnlijk het lake district. Een groot onaanzienlijk huis van grauwe steen met de aanduiding Dave Cottage. Zijn we niets? En tenslotte een opname van een soort landhuis. Met enige moeite kon ik de naam op het bord bij de ingang onderscheiden. Eastdale Tarn Hotel. Had Paul daar geloegd? Er was een zwembad bij. En Monique had verteld dat Paul over een zwembad had gesproken. Betekende het iets? En zo ja, wat? Eastdale Tarn. Waar lag dat? Natuurlijk. Een reisbureau. Eastdale En in het Lake District, zegt u. Ja. Nou, dat is vermoedelijk in de buurt van Grasmere. Uh, er was ook een dia van een huis, Dove Cottage. Dan is het zeker Grasmere. Het huis waar Woodsworth gewoond heeft, de dichter weten we. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Uh, Grasmere, waar ligt het? Tussen uh, Windermere en Keswick. Hoge heuvels, bergen, zou je kunnen zeggen. Er kan geen misverstand bestaan. Uh, nee. Ik kan nergens anders een Eastdale vinden. En door die informatie over DAFCartjes is er geen enkele twijfel mogelijk. Hoe kom ik daar? Als u met de auto gaat, dan kunt u best de halboot nemen. U spaart dan tijd, want u vaart s'nachts. Goed, dan een hut vrijdagavond heen, maandagavond terug. Mm -hmm. Met zaterdag en zondagnacht een kamer in het Eastdale Tarn Hotel. Mm -hmm. Zaterdagmorgen om even na achter reed ik de hulboot af op weg naar Grasmere. Een afstand van zo'n 300 kilometer. In het dorp stond een bordje met vermelding Eastdale Tarn. En na korte tijd zag ik het hotel liggen, zoals ik mij dat van de dia herinnerde. Toen ik voor het raam van mijn kamer stond, herkende ik de beelden van de andere dia's, de bergen en het zwembad. Ik maakte een wandeling door het dorp en na het diner en de koffie ging ik naar de bar en raakte in gesprek met de bediende over alles en nog wat. Ik vond het nog niet het juiste moment om vragen te stellen. Maar de laatste avond durfde ik wat meer op de aard van mijn bezoek in te gaan. Ja, het hotel was mij aanbevolen door een vriend van mij, meneer Linkens. Oh, hij kende meneer Linkens wel, kwam regelmatig bij ze logeren. In oktober was hij hier nog geweest. En enthousiast verhaalde hij bijzonderheden over het verblijf van meneer Linkens. Die nacht deed ik geen oog dicht. Rutte. Stommeling om me zo op te dringen aan een wildvreemde man die niets van me wil weten. Maar ik heb het gevoel dat je mij. Uh, hoe noemen ze dat ook weer in het echtscheidingsrecht? Dat je me kwaadwillig verlaten hebt. We zijn niet getrouwd. Nee, de hemel zijn geloofde geprezen. Maar ik verlang wel naar je. Waar heb je uitgehangen? Engeland. Vertel me niet. Ja, Lake District. Grasmere. Wanneer kunnen we elkaar spreken? Vanavond als je wil. Nee, nee, ik moet spelen in Arnhem, dus ik ben laat thuis. Morgen. En kom direct naar kantoor hierheen. Ik maak wel iets. Uh, hou je van die soppel? Heerlijk. Oké okay, dan. En neem je pyjama en toiletspullen mee. Monique. Ik heb een logeerkamer, idioot. Je hoeft je geen zorgen te maken. Doe maar alsjeblieft een lolle gaan zitten echt niet om de sfeer te verpesten. We moeten straks nog eten. Maar hoe ben je op dat krankzinnig idee gekomen? Ik had je al gezegd dat de sleutel voor alles wat er gebeurd is volgens mij in Engeland kon en liggen. En ik heb geprobeerd om je dat je hoofd te praten. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb de Dias van Pauw bij de foto's uitgehaald. Jij ah. hebt mij daarvan verteld. Nou zeg, dan moet je echt niet doen of het mijn schuld is. Is het natuurlijk wel, maar ik wil het niet weten. Oh, had het mijn mond maar gehouden. Maar ik had er niet op gerekend dat jij zo uitgekookt zou zijn. Goed. Klaasmeer, zei je. En? Nee. Ik weet niet wat we eraan hebben. We? Als je in meervoud wil praten, hebben we er niks aan. Behalve een hoop ellende. Jij en ik ook. Sorry. Ga je doen? Mijn donkere bril halen. Ik ben ervan overtuigd dat je me binnen de kortste keer aan het huilen krijgt. Je moet mijn talen niet te zien. Nou, waarom zou jij huilen? Zomaar, goede lol. is nou goed. Alsjeblieft, doe niet zo agressief. Ja, mag ik misschien? Ik tegen de stompzinnigste idioot aan zitten kijken die ik me kan voorstellen. Waarom heb je me niet verteld wat je van plan was? Omdat. Uh, niet helemaal zo helder voor me zag. En omdat je bang was dat ik je zou tegenhouden? Zeg het maar eerlijk. Ja. Maar waarom zou ik niet naar Nederland mogen gaan? Nou, dat zou je inmiddels zelfs bliksems goed begrepen hebben. Dat weet je nog niet zeker. Oh nee? Nou, dan ben je nog stommer dan ik dacht. Of ben je soms niks te weten gekomen? Niks definitiefs. Alleen maar informatie van een baarbediende. Ach, lieve schat. Waarom moest jij je zo nodig bemoeien met dingen die je niks aangaan... Omdat ik wil weten wie Paul vermoord heeft. Nou, daarvoor had je niet naar Engeland hoeven te gaan, hoor. Of wil jij soms met eigen ogen zien... waar mevrouw en meneer Lincoln samen gelogeerd en geslapen hebben? Dat wist jij dus? Ja, allicht. Ook met wie hij daar was? Ja, ik wel. Zoals jij het nu ook weet. Niet helemaal zeker. Omdat je niet wilt. Omdat het loeder jou ook heeft ingepalmd. Net als hem. Weet je wat ik nog steeds niet begrijp, Tom Rutte? Dat het me niks deed dat ze met Paul verhouding had. Ze was gewoon één uit een hele rij. Maar ik neem het er verdond kwalijk dat ze de tengels ook aan jou heeft gezegd. Dat heeft ze niet gedaan. Als jij tenminste over Laura hebt. Gelukkig dat eindelijk iemand het lef heeft dat mens bij haar naam te noemen. De serene gedist hoogstaande Laura heeft jou net zo onder vingers gewonden als Paul. Hoe vaak ben je met haar tussen de lakens gekropen? Ben je nou helemaal bedonderd? Geen enkele keer. Nou, wat heeft er aan jou gelegen? Hm. Maar er bestaat ook nog zoiets als geestelijk overspel. En daar zijn jullie in ieder geval maandenlang heel intensief mee bezig geweest. Oh, God, Ach, Barst, ik ga de tafel wekken. Jij mag de wijn opentrekken. En ik wens niet dat dat het eerste uur tussen jou en mij komt. Zeg maar een borrel in. En voor mij ook even. En bekijk maar meteen hoe je het vandaag even allemaal kunt vertellen... ...zonder me ontzettend kwaad te maken. Want ik waarschuw je... Er ligt een magistrale ruzie in de maat. De risotto was heerlijk. Dank je. Maar wat ben jij nou precies te weten gekomen daar in Engeland? Nou, dat uh, Paul daar geweest is met een vrouw. Zichtbaar. Je vertelt mij niks nieuws. Dat wist je dus? Ja, tuurlijk wist ik het. En ook wie het was. Hij heeft het mezelf verteld. Laura? Ja, je eigen Lelyblanke Laura. Met wie die weet ik hoe lang een verhouding had. De vrouw van een van zijn beste vrienden. Herinner jij je dat briefje nog? Dat Paul je geschreven heeft? Ja, dat herinner ik Je zou mij misschien een schof noemen? Uh -huh. Nou, hij was een schoft. En dat vond hij gelukkig zelf ook. Oh, een lieve schroft, zeg ik dan nog een keer. Maar dat loeder dat wilde me niet loslaten. Vandaar. Wat, vandaar? Ach, weet ik veel, het interesseert me ook allemaal niet. Niet meer. Doe niet zo raadslachtig, moeder. Ja, en doe jij niet zo dwaas. Je weet nu dat Paul al jarenlange verhouding met haar had. Je weet dat ze in Krasmeer een week lang samengeleefd hebben. Nou en, gaat het jou wat aan of mij? Zij hebben hun pleziertje gehad. Laat dat genoeg zijn. Hij is dood. En zij zit met een man op Madeira. En vergeet jij dan maar voor het gemak dat je in die tussentijd verliefd op haar bent geweest? Of misschien nog bent. Ik weet niet wat je zegt. Oh zeker. En ik durf het je recht in je gezicht te zeggen. Als het je bedoeling is om mij te beledigen. Nou wat dan? met weggaan. Oké, okay, doe maar. Alleen omdat je de waarheid niet wilt horen. Wat zou ze graag met je naar bed zijn gegaan? Met jou ook. En zo, de dan alsjeblieft op. Sorry Monique. Ik moet je zeggen dat ik hier geen niet... tijd heb. Ik en... heb het je gezegd. Nou, zoals je wilt. Nee, Tom, alsjeblieft. Tom. Blijf. Waarom heb je me dit allemaal aangedaan en jezelf? Alsjeblieft, Tom, ik kan je niet laten gaan... ...toe, laten we een borrel drinken, hè? En vergeet alsjeblieft alles wat ik je verteld heb. Tom, nee. ben jij in staat om een aantal confidenties te verwerken? Mijn levensverhaal? Moet dat? Ja. Ja, nu wel. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh. Het verhaal van de tiener die verliefd werd op haar leraar Nederlands. Het verhaal dat alleen Paul kende. Ik was negentien en ik had natuurlijk al een paar kalverliefdes afgewerkt. Maar toen ik hem leerde kennen, toen wist ik voor mezelf heel zeker dat hij de man was. Ja, ik zou je de details besparen... Maar het kwam erop neer dat we na mijn eindexamen die zomer drie maanden samengeleefd hebben. Totdat ik naar Leiden ging om Nederlands te studeren. En ik aan hem begon te twijfelen. Heeft u je uit. Dankjewel. Jij hebt hem gekend, hè? Hij was licht ontvlambaar. Ja, en ik was bang dat ik zou blijven steken in de rol van een, ja, van een soort speelpop. En daarvoor hield ik te veel van hem. En was hij me te dierbaar... En dus heb ik gekapt. Met een geweldige scène. Hij wilde me vasthouden. Toen al. Nee. In, uh, in Leiden vergat ik hem. Dat uh, dacht ik. Ik liep na een paar maanden tegen een adembenemende vent op geschiedenis. Ja, het was wel een uh, doorgevoerde schof. Maar dat vond ik toen ontzettend spannend en opwindend. Hm. Toen ik mijn een halfjaartjes in de spiegel keek. Toen vond ik het welletjes. Ik heb afgehaakt. Maar met mijn studie was het afgelopen. Nee nee. nee, nee, nee, nee. Laat me. Met hangende pootjes ben ik teruggegaan naar Paul. En het werd de basis voor de intiemste en hechtste vriendschap die je kan voorstellen. Hij stimuleerde me om naar de toneelschool te gaan. Als ik in Den Haag was, dan ging ik soms een weekend naar de Godetia weg. Gewoon in de logeerkamer. En zo kwam ik met jullie in contact. ja. ja. We vertelden elkaar alles. Hij over zijn werk, over zijn boeken. Ja, zelfs over zijn vriendinnen. Ja, achteraf gezien is het een onwezenlijke situatie, maar het kan blijkbaar. In ieder geval konden wij het. En uh, we waren verdomd gelukkig. Het enige wat hij me toen niet verteld heeft, was Laura. Ja, om... Uh, omdat hij zich daar vermoedelijk voor schaamde. En toch heb ik het aangevoeld, weet je. Toen ze me begon te negeren en me tenslotte niet meer in haar huis wilde ontvangen. Hoe lang heeft dat geduurd, denk je? Oh, jaren. En uh, Dirk? Ja, die heeft idem zoveel jaren met horentjes op zijn hoofd gelopen. Uh -huh. mm. Ik heb ontzettend medelijden gehad met Dirk. Eigenlijk nu nog. En, uh, en daarom heb ik op de zitting van het hof die gave leugen verteld. Dat Paul zijn manuscript niet wilde laten uitgeven, mm -hmm. dat was dus niet waar? Nee. Ja, hij had wel wat scrupules, maar hij vond een goed boek. En Dirk had inderdaad model gestaan. Zonder dat Paul hem overigens kwaad had willen doen, hoor. Hij hoopte dat niemand Dirk zou herkennen. En hij wilde rottigheid voorkomen door die ontsnappingsklausule voorin. Ja. Ja, en uh, nu zijn we aan Crasmeer toe. En het gaat allemaal ontzettend rood worden. Ik probeer wat duidelijker te zijn, hè? In Crasmeer uh, in zouden ze eindelijk zo'n volle week ongestoord samen kunnen zijn. En daar heeft hij ermee gekapt. Hoe weet je dat? Omdat hij me dat allemaal opgebiecht heeft nadat ik hem van Schiphol had gehaald. En me naar Scheveningen zijn gegaan. Ze was des duivels, vertelde niet meer. Nou ja, dat kan ik mezelf wel voorstellen. Uh, waarom wilde hij er dan een punt achter zetten? Had hij daar een reden voor? Ik, ik, ik had dit aan niemand willen vertellen. Hoor Tom, het zo moeilijk om het je uit te leggen. Omdat, omdat ik het vreselijke gevoel heb dat als ik die avond niet was weggelopen... ...ik waarschijnlijk zijn leven had kunnen redden. Tom, het, het is zo ellendig. Hij, hij wilde met mij trouwen. En ik, ik wist niet of ik het wel wilde. Of ik het zou aandurven. Heb je hem dat ook gezegd? Ja. Ik vroeg bedenktijd. als de eerste de beste bakvis. Ik ben weggegaan en heb die avond als een ketter gezopen, dat weet je. Omdat ik met mezelf hopeloos in de knoop zat. Ik, ik had beloofd dat ik het om de volgende dag zou laten weten ochtends las ik in de krant dat hij dood was. Ik, ik weet niet meer precies wat ik die dinsdag heb gedaan. Ik heb pillen geslikt bij het leven. Ik heb me weer voor laten lopen, denk ik. Jij moet een rotheid hebben gehad met al mijn halve verdachtmakingen. Nee, nee gek, hè? Wat, wat iedereen ook gedacht mag hebben. Ik wist voor mezelf dat ik het niet gedaan had. Daarom ben ik die van de waarde zo dankbaar geweest, omdat hij me vertrouwde. Ja. Ik. Eh, ik ben natuurlijk een kring, hè? Maar weet je waar ik nou zo'n plezier in heb beleefd? Dat hij haar, in dat mooie craftsmanier van jou, heeft verteld waarom hij definitief kapte. Dat ze heel duidelijk heeft gehoord dat hij met mij wilde trouwen. Ik denk dat ze me had kunnen vermoorden. Of hem. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nou, dat was het. En toen wil je echt naar de logeerkamer? Wat denk je? Hm. Hm. Ik denk niks. Ik hoop alleen maar. De volgende dag moest Monique repeteren. En had de s'avonds een voorstelling, gelukkig in Amsterdam. Ik bleef achter in haar flat, met mijn gedachten. Toen ze thuis kwam, gingen we met een drankje nog even tegenover elkaar zitten. Monique stak een sigaret op. Wat heb je vandaag allemaal uitgesproken? Weinig. Alleen maar gedacht. Mm. Nu doen... Of heb ik jou vaker gezegd? Uh, Paul rookte altijd een pijp, hm? Ja? Hoe kom je nou zo bij? Heb jij ooit met een sigaret gezien? Ah oh, nee, begin je weer. Oh, nee, nee, het was zomaar losse gedachte. De politie is er kennelijk van uitgegaan dat hij bij hoge uitzondering wel eens een sigaret rookte. Maar als jij zegt dat het niet zo is. Het is vreemd eigenlijk dat ik die ene peuk vergeten ben. Ik heb het blijkbaar verdrongen. Blijf dat nou maar doen. Het leidt tot niets. Behalve tot een hoop ellende. Wil je wat drinken? Ja, graag. De onbekende bezoeker. Weet je, ik heb zin te nadenken over die ene. Peuk, oh nee. Wat ik overhaald hè. Zonder lippenstift en zonder speekselresten. En wat zou dat nou? Is toch alleen maar van belang voor de bepaling van de bloedgroep. Er was geen speeksel, Monique. Heb je, um. dat je heen, hoor. Ja. Dat doe ik nog niet zo afgemeten. Ja, mag ik soms laten merken dat je me verveelt? Jij zei. Dat ze een scène heeft gemaakt. Wie is ze, Tom? Laura, natuurlijk. Oh. In Glasmeer. Toen Paul zei dat het afgelopen was. Dat hij met jou wilde trouwen. Hm? Moet dit, lieveling? Ja. Oh. En herinner jij je nog wat je zelf gezegd hebt? Ja, ik heb zoveel gezegd. Veel te veel. Ik denk dat ze me had kunnen vermoorden. Of hem. Maar waarom zei je dat? Ach, zomaar. Ik hou van krachthermen, weet je toch? Ja, en je hoeft mij niet aan een kruisverhoor te onderwerpen, hoor. Het lijkt verdomme wel of ik een soort verdachte ben. Sorry, dat ben je natuurlijk helemaal niet. Maar, lieve Monique, wil je het dan niet zien? Nee, Waarom niet. Als ik gedacht had dat iemand ooit zou kunnen bewijzen dat dat Ludwig Paul vermoord had... dan zou ik heus wel tegen de politie gezegd hebben dat ze echt gedreigd heeft om iets aan te doen. Is dat waar? Ja, Paal zei het, tenminste, lachend, omdat u er niet in geloofde. Maar volgens mij is het er wel toe in staat, ben ik van overtuigd. Ze gebruikt altijd een sigarettenpijpje. Ja, lieverd. En dat laat geen speekselresten achter. Maar je dacht toch niet dat je daar een strafzaak wegens moord op kunt baseren? Maar als ze het werkelijk gedaan heeft... Dan gaat ze helaas vrij uit. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat ze kapot zal gaan aan een van mijn schuldgevoel. En ze op Madeira van de rotsen zal storten. Tja, het moet allemaal wel een reuze opdonder voor je zijn geweest. Nogal, ja. Maar je moet niet overdrijven. Heb je een rotavond gehad? Ja, allicht. Ach, en ik was niet eens om je te helpen. Ik moest er zelf doorheen. Ja, misschien wel. Laten we naar bed gaan, liever. Ik ben bek af. Jij vermoedelijk ook. Beloof me dat je geen gekke dingen zult doen als je weer terug bent. Tom, wat gezellig dat je er bent. En al zo gauw nadat we terug zijn. Kijk geen kus van je. En Dirk is niet thuis, tijd. Ga zitten. Ik was benieuwd hoe het met je is. Ga zitten. Laat me eens even naar je kijken. O, het is zo lang geleden. Wat heb je al die weken gedaan, lieve Tom? Druk gehad. Ik ben een weekend naar Engeland geweest. Oh, ja. Glaas meer. Mag ik een vuurtje van je? Alsjeblieft. Ze wist het dus. Heeft zij het je verteld. Wie. Dat mens. Als je me niet bedoeld. Nee. Ik ben er zelf achter gekomen. Zij heeft het beeld later ingevuld, dat wel. Met een hoop vuil spuiterij in mijn richting zeker, hè? Was ze jaloers? Daar had zij geen reden toe, heb ik begrepen. Niet meer. Je kunt het geloven of niet... maar ze is al die jaren niet jaloers geweest. Al die jaren? Dus ze heeft het doorgehaald. Neem jij het me kwalijk? Allicht. Je hebt Dirk bedonderd... Naar algemeen gelden de normen wel, ja. Maar ik ben altijd intens veel van hem blijven houden. Toevallig was ik met de een getrouwd en was de ander mijn minnaar. Dirk en ik hebben het uitgesproken. Hij heeft er begrip. Van. Dan is hij stapelgek. Nee, hij houdt van me. Dat is alles. De enige scène die we ooit gehad hebben was toen hij terugkwam uit Amerika. En hij ontdekte dat ik die week was weggeweest. Toen was hij ontzettend boos, ja. Maar ik heb hem alles kunnen uitleggen en hem beloofd om je te stoppen. En gelukkig was hij er overheen toen Paul een paar dagen later terugkwam. Ja, het was natuurlijk wel een rust voor hem te weten dat Paul met dat krenk wilde trouwen. Dat heeft hij dus inderdaad gezegd. Ja. De laatste dag in Grasmeer. Ik was razend. Waarom ben jij die maandagavond naar hem toegegaan, ondanks je belofte aan Dirk? Wat bedoel je? Hoe weet je dat? Ik heb jou een vraag gesteld. Ik kan me niet voorstellen dat ze me gezien heeft... Ik heb de auto ook niet voor het huis neergezet. Dus je bent er geweest? Ja. Dat wist ik. En niet doordat Monique het me verteld heeft. Hoe dan wel? Die sigarettenpeuk. Zonder lippenstift. Paul rookt ook wel eens een sigaret. Oh ja? Ik weet nog steeds niet hoe dat fabeltje in de wereld gekomen is. Misschien heb jij dat al aan de politie verteld. Of dit? Als Paul een sigaret gerookt had, waren het er speekselresten geweest. Die waren er niet. Om de eenvoudige reden dat niemand die sigaret in zijn mond heeft gehad. En dat kan maar één ding betekenen. Wat? Dat. Jouw sigarettenpijpje. Niemand uit zijn naaste omgeving gebruikte zo'n ding. Alleen jij. Heb jij je handschoenen aangehouden? Hoe bedoel je dat? Die veeg op het lemmet van het mes. Handschoenen, zei de deskundige van het lab immers. Wil jij beweren? Ja, jij bent die avond naar Paul toegegaan. Je was razend, omdat hij afgedankt had voor Monique. Al je opgekropte frustraties heb jij in die ene steek gelegd. En toen jij uit de flat gevlucht was, kwam Dirk binnen zonder te weten welke nest hij zich stak. De grote speurder heeft dus eindelijk het raadsel opgelost. Dirk! Jullie waren zo heftig in gesprek dat je mij niet hebt horen binnenkomen. En het meester Brein beschuldigt nu zijn lieve vriendin en mijn evenlieve vrouw van moord. Waarom moet dit allemaal zo nodig? Omdat ik de waarheid wil weten, Dirk. En je dacht die nu gevonden te hebben? Ja. En jij zou bijna het slachtoffer geworden zijn. Dat is waar ook. Ik ben van moord beschuldigd geweest. Op mijn beste vriend, de minnaar van mijn vrouw. En dankzij jou ben ik vrijgesproken. En dankzij die prachtige leugen van Monique over dat stomme manuscript. Ach, wat heb ik ontzettend veel aan dat lieve kind te danken. Wil ik alsjeblieft, je hebt te veel gedronken. En tenslotte heeft ze de kaken op elkaar gehouden over die verhouding en je naar Engeland. De officier van justitie had het dus moeten weten. Begrijp je nou, Tom, waarom ik jou verboden heb haar tijdens je pleidooi voor de rechtbank verder zwart te maken? Ik wilde haar niet tegen ons in het harnas jagen. Ze is niet alleen een juweel, maar ook een zeer verstandige vrouw. Verstandiger dan jij nu. Waarom? Omdat ze in haar overtuiging dat ik het niet gedaan had... begreep dat niemand ooit in staat zou zijn Laura te laten hangen... op een sigarettenpeuk en wat vegen op het mes. En jij denkt dat dat voldoende bewijs is? Natuurlijk is dat bewijs. Begin van het bewijs. Waar is ze in blijven steken. Niet dat ik niet bezorgd geweest ben... toen ik vlak voor onze vakantie merkte dat je op de Engelse tour was gegaan... Daarom kwam Laura die donderdagavond ook naar je toe. We wilden weten wat je wist en wat je van plan was. Jij hebt haar dus gestuurd. Zo zou je het kunnen noemen. Hoewel het het helemaal niet erg vond om te gaan, hè, lieveling? Dirk. Zo, je weet dus nu wat er gebeurd is. Dirk, alsjeblieft, zeg nu niks meer. Hij mag nou alles weten. Zal ik jou een verhaal vertellen, Tom? Het klinkt natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk als ik zeg dat ik nooit iets gemerkt heb van die overspelige verhouding. Dirk... Als dit dan moeilijk voor je wordt, liefje, ga dan maar vast naar boven. Nee, ik blijf. Zoals je wilt. Ik ging dan ook in alle gemoedsrust naar Amerika, niet wetende wat ze achter mijn rug van plan waren. Toen ik die vrijdag terugkwam, zijn mijn ogen opengegaan. Door de kinderen die enthousiast vertelden over een fijne tijd bij tante Nel. Maar ik begreep dat ik bedonderd was en we hebben een heel moeilijk weekend gehad. Ze heeft alles opgebiecht en ze beloofde me in tranen... Dirk, hou op! Ze beloofde me in tranen dat het helemaal en werkelijk uit was. Ik heb er geloofd, daarin gesterkt door het voorgenomen huwelijk van Paul met Monique. We kwamen tot de conclusie dat er, hoe dwaas het ook mag klinken... in onze onderlinge verhouding en genegenheid geen verandering was gekomen. Zondagavond waren we er doorheen. De lucht leek gezuiverd. Tot ik het na die stomme operatie in mijn hoofd haalde hem op te zoeken aan de Godesiaweg. Met welke bedoeling weet ik achteraf niet... Toen ik aankwam was de voordeur niet in het slot en ik ging naar binnen. Wil je goed voor ogen houden dat ik haar plechtige belofte had... dat zij hem nooit meer alleen zou opzoeken... dan zul je je kunnen voorstellen hoe ik me voelde toen ik haar in zijn zitkamer aantrof. Naast het lijk. Ze was er dus nog en jij... Laat me uitspreken. Alle mogelijke frustraties laaiden hem op. Ik greep het mes en stak het in zijn hart. Het was een chirurgisch meester. Stierk! Het is niet waar. Zij heeft het in handen gehad. Die vegen op het lemmet. Die waren toch niet te identificeren? Het kon volgens de deskundige op de zitting toch een stokdoek geweest zijn. Ze is in paniek het huis uitgevlucht. En wat er daarna gebeurd is, hebben die agenten precies en juist verteld. Ik schrok maar rot toen ze belden. Door een kier in het gordijn zag ik dat er een politieauto voor de deur stond. En ik beschouw het nog steeds als een staaltje van tegenwoordigheid van geest... dat ik onmiddellijk de politie gebeld heb. En verzint dit om haar in bescherming te nemen. Oh ja? Maar ook al beken ik dit nu zo gedetailleerd tegenover jou... dan moet je je wetboek van strafrechter maar eens op naslaan. Ik ben vrijgesproken van de moord op Paul... En eenmaal vrijgesproken kunnen ze me niet meer vervolgen. Ook niet op grond van het meest geldige motief dat de man kan hebben. Jij hebt vijf maanden in voorarrest gezeten. Met een aanvankelijke veroordeling door de rechtbank. Ja, als ik het gedaan had, zou ik een definitieve veroordeling zelfs nog hebben kunnen accepteren. Als een rechtvaardige straf. En wanneer, zoals jij beweert, Laura Paul heeft doodgestoken en ik niet vrijgesproken zou zijn... zou ik haar een martelgang en heel wat ellende bespaard hebben. Je zou jezelf dus opgeofferd hebben. Is dat niet de essentie van de liefde, Tom? Ook dat hebben we uitgesproken in die rotperiode tussen die maandagavond en mijn arrestatie. We hebben allebei geweten waar we aan toe waren. Vanaf het telefonische centje dat ik haar kon geven toen ik haar met toestemming van Van der Waarde belde en het zogenaamde onheilsbericht doorgaf. En tegen die achtergrond kon ik haar gevoelens voor jou in alle gemoedsrust aanvaarden. Want er bestaat tussen Laura en mij iets dat een sterkere band geeft dan welke bevlieging ook. Zo. Dat was het dan wel. En laat ons nou verder met rust. Laura en ik hebben eindelijk recht op ons eigen leven. U had geluisterd naar het vijfde, tevens laatste deel van Vergeefse Moeite. Een hoorspelserie geschreven door Hans Neber. De rolverdeling was Monique Liefers, Ingeborg Elsevier. Meester Tom Rutten, Hans Kassenbarg. Dr. Dirk van Meteren, Paul van der Lek. Laura's vrouw, Marielle Fiolet. En een bediende in een reisbureau, Joke Rijtsma Hagelen. Technische realisatie, Rens Spank en Monique Stam. En de regie van de serie had Hero Muller.